Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Hoekstra van Financiën wil dat het makkelijker wordt voor consumenten... om verstandige financiële keuzes te maken. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het moeilijk vinden... om rationele keuzes te maken bij het aangaan en aflossen van schulden. Ze kopen bijvoorbeeld een smartphone op afbetaling... zonder na te denken over de hoge rente. En daardoor kunnen ze in financiële problemen komen. Betere voorlichting moet consumenten helpen bij die keuzes. Hoe die voorlichting eruit ziet is nog niet duidelijk. Dat gaat minister Hoekstra komend jaar samen met onder meer banken en verzekeraars uitwerken. Nederlandse bedrijven worden steeds vaker slachtoffer van ransomware. Dat zijn computervirussen die alle bestanden op een computer vergrendelen... en pas weer vrijgeven als het slachtoffer los geld betaalt. De afgelopen jaren waren vooral consumenten hier het slachtoffer van... Maar de criminelen achter dit soort software richten zich steeds meer op bedrijven. Met name het midden- en kleinbedrijf loopt risico om slachtoffer te worden. Omdat de beveiliging daar vaak minder goed is geregeld dan bij grote bedrijven. En MKB-bedrijven lopen een groter risico om failliet te gaan. Als ze niet meer bij hun gegevens kunnen. De linkse populist Alberto Fernandez wordt de nieuwe president van Argentinië. Bij de verkiezingen kreeg hij ongeveer 48 van de stemmen. De zittende president Macri heeft zijn nederlaag toegegeven. Fernandez wil onder meer de lonen in Argentinië verhogen... en meer geld steken in sociale projecten. In Veldhoven zijn zeker drie mensen gewond geraakt bij een autoachtervolging waarbij werd geschoten. Bij de achtervolging botsten de twee auto's op elkaar waarna meerdere inzittenden er doorgingen. Agenten vonden in beide auto's een gewonde. Later melden drie mannen zich op het politiebureau van wie er één een schotwond had. Het weer. Vandaag een enkele bui, maar ook zon. Het wordt 12 graden. Morgen minder buien. En opnieuw een graad of 12. Dit was het nws -journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Een file op de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen Hoorn en Purmerend, staat 8 kilometer na een aanrijding. De rijbaan is tijdelijk dicht, je wordt via de vluchtstrook geleid en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 www.zfmzandvoort.nl heart Let me free Ja, voor het to know with myself. I What? Play.